Lot Lewin met het NOS-journaal. Na het vrachtwagenongeluk in Nieuw-Beijerland gisteren... liggen nog steeds zeven mensen in het ziekenhuis. Eén van hen is in kritieke toestand... Onder de gewonden zijn ook kinderen en meerdere leden van één gezin. Dat zei burgemeester Abtroot op een persconferentie. Daarbij was ook de politie aanwezig. De oorzaak van het ongeluk is niet duidelijk. De Spaanse chauffeur zit vast. Hij is de hele dag verhoord. Wel is bekend dat de vrachtwagen vanuit stilstand de dijk afreed... en een groep van ongeveer 50 barbecuende mensen raakte. Naar verwachting rijden er morgen in Noord-Holland vrijwel geen treinen. Het is de derde dag van de estafette-staking die morgen dus voor Noord-Holland geldt. Schiphol zal beperkt bereikbaar blijven via Utrecht. De NS verwacht dat de staking ook in de rest van het land voelbaar is. Reizigers zullen soms langer moeten wachten of vaker moeten overstappen. Vakbonden willen met de stakingen een betere CAO afdwingen. Ook dinsdag en woensdag wordt er gestaakt. Europese rechters gaan zelf naar de rechter om een besluit van de EU aan te vechten. Polen krijgt onder voorwaarde 36 miljard euro uit het corona-herstelfonds... terwijl het geld eerder niet werd toegezegd... omdat rechters niet onafhankelijk kunnen werken in Polen. De Europese rechters vinden het niet terecht dat Polen nu alsnog geld krijgt uit het fonds... terwijl de positie van Poolse rechters niet is verbeterd. Een omstreden healer die wordt beschuldigd van seksueel misbruik is op dit moment in Nederland. De man, die vermoedelijk Brits is, zou getraumatiseerde vrouwen tijdens zijn sessies onder meer oraal verkrachten. Een groep van vijf slachtoffers zonder wie een Nederlandse zegt wereldwijd 15 meldingen van misbruik te hebben. En het weer, brede opklaringen. Het koelt vannacht af naar 10 tot 13 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden wat meer bewolking en het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. CFM. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Muiden. Daar zijn nu twee rijstroken dicht. De vertraging neemt snel toe. Je staat nu in vier kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1505. Ja, op de gegrond hoor je Alenis Knazi... met een prachtpakket doosje er even bij. Chakra Dancer, zo heette dat, in 1997 uitgebracht. Ach, ach, wat een uh, ontzettend mooi album. En uh, ja, het is nog een van mijn favorieten. Alenis Kenazi is een Nederlander, woont in Amsterdam... En, um, ik heb een aantal keren heb ik hem mogen ontmoeten, geïnterviewd. Dus dat was, uh, was heel genoegelijk. Hij uh, is een ja, multi-instrumentalist. Uh, hij heeft ook een eigen studiootje in zijn huis. En is tegenwoordig schilder. Ja. En in dat kleine dorpje tussen bij Halfweg daar. Ik uh, kan even niet op de naam komen, onder Amsterdam. We gaan uh, zo luisteren, het programma beginnen met Ballerina. Zo heet het album en zo heet het track. Het is een solo piano um, van Oliver. En, ja, en dan krijgen we natuurlijk zijn achternaam Bohovic. Zo spreken we maar even op zijn Nederlands uit. En deze man die komt uit Slovakije Slo en Slovakije. Uh, en is eigenlijk een nieuw artiest. We hebben uh, Odo Toussy, die hebben we in het vorige uur gedraaid. En dat is de laatste album. En dit album is, ik dacht, uit 2017 uit mijn hoofd. Eens even kijken, wat krijgen we dan nog meer? Ja, Dichter bij Water van Laurens van Rooyen. Die heb ik in 1997 toen ook mogen interviewen bij hem thuis. Dat was natuurlijk heel erg spannend. En even, ja, ja ik moet even mijn muis erbij pakken. Uh, Dichter bij Water in Finkerveen woonde die en... Um, dus dat was, uh, was ook ontzettend leuk. Dan hebben we Lau Laursen. Die komt verschillende keren met verschillende albums natuurlijk dan uh, langs. En uh, een opmerkelijk nummer staat op het album Aurora. En het is een beetje de autumn songs. Een wat, wat uh, ritmisch-achtig geheel. Goed, dat is zo'n beetje de belangrijkste informatie voor dit uur 2 van Peaceful Radio Show 1505. Veel luisterplezier.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 I'm Mars Lazar. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website on www.marslazar.com or stream me on all streaming channels. Thank you.